Twee uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteken. Wie gaat er op de achterbank van het kabinet zitten? Is dat het CDA of ChristenUnie D66? En er zit volgens de Franse Consumentenbond te veel landbouwgif in Franse wijnen. Wijnboer Ilja Gort is zo te gast. Eerst het NOS Journaal met Renate Evers. Tijdens het debat over de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft VVD-fractievoorzitter Zelstra zijn collega's opgeroepen... niet vast te houden aan het eigen gelijk. De bal ligt bij de politiek. Worden wij een deel van de oplossing of van het probleem? Blijven we vasthouden aan ons eigen gelijk of reiken wij elkaar de hand? En ik zeg voor u, nogmaals, voor de VVD is veel bespreekbaar. Voor ons is namelijk het doel heilig. En dat doel is Nederland klaarstomen voor de toekomst. Zijlstra benadrukte dat hij vasthoudt aan de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Hij verdedigde de belastingverhogingen van het kabinet, al erkende hij dat die niet leuk zijn. Op een vraag van D66-leider Pechtold zei Zijlstra dat hij bereid is om te kijken of de bezuiniging op de veiligheidsdienst AIVD kan worden gehalveerd. De politie zoekt met speurhonden naar explosieven... in de filialen van V&D in Haarlem. De twee winkels en een Laplace werden vanochtend afgesloten... vanwege een terreurdreiging op internet. Iemand op Twitter plaatste gisteren en vannacht berichten... dat hij vandaag rond 12 uur een bloedbad in het warenhuis zou aanrichten. De politie nam het dreigement serieus... zei een woordvoerder tegen verslaggever Matthijs van de Wiel. Ja, dit was een dreiging die wij serieus namen... omdat er bepaalde indicaties waren... waardoor we er echt uh, het, uh, vonden dat we ermee aan de slag moesten. Wat dan? Ja, daar kan ik helaas niks over zeggen. Betekent dat dan ook dat u iemand een verdachte op het oog heeft? We hebben nog geen verdachte op het oog helaas. We zijn nog steeds bezig met overwegen wie de twitteraar is. En de politie wil zeker weten dat de winkels in Haarlem veilig zijn... voor ze alsnog opengaan. De actievoerders van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise hebben, volgens de Russische president Poetin, levens in gevaar gebracht. De activisten protesteerden tegen de olieboringen in het Noordpoolgebied. Volgens Poetin hebben ze de internationale wetten geschonden. De Russische president noemt de opgepakte Greenpeace-activisten geen piraten. Eerder werd gemeld dat de actievoerders mogelijk worden aangeklaagd voor piraterij. De dertig bemanningsleden van het schip worden vastgehouden in detentiecentra in Moermansk, in het uiterste noordwesten van Rusland. De politie heeft bij invallen in Zuid-Holland en Limburg negen mannen opgepakt. Ze worden verdacht van drugshandel in Witwassen. De politie viel gisteren elf panden binnen in Rotterdam, Blijswijk, Berkel en Roderijs en Venrij, vertelt een woordvoerder. We hebben onder andere uh, 300.000 euro gevonden aan contanten. En daarnaast ook een grote hoeveelheid, Ik denk daarbij aan kilo's, aan cocaïne en heroïne. Bij de invallen zijn ook zeven auto's in beslag genomen. De negen verdachten zijn tussen de 28 en 51 jaar. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Snoekerspeler Stephen Lee is voor twaalf jaar geschorst... wegens matchfixing. De Brit zou in 2008 en 2009 opzettelijk zeven partijen hebben verloren... waaronder een WK-duel. Daarmee verdiende hij 50.000 euro. De 38-jarige Lee werd vorige week al schuldig bevonden door de Wereldsnoekenbond. En nu is daar als straf dus een schorsing van 12 jaar aan verbonden. Volgens de bond werkte Lee samen met drie groepen gokkers... die dankzij de afspraken precies wisten op welke uitslagen ze hun geld moesten inzetten. Het weer bewolkt en nevelig. In het noorden kan wat motregen vallen. En in het zuiden kan de zon even schijnen. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen zonnige periode en droog met maximaal rond 17 graden. Zijn er files John Sohoka? Het is er eentje, een taal 44, vanuit Wassenaar naar Amsterdam. Bij Noordwijker haalt 2 kilometer. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Zometeen Ilja Gort, Paul Jansen en Michael van Praag. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Let op uw brievenbus. Het macrovoordeel is al onderweg. En start vrijdag 27 september. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de dag: Thijs van den Brink en Elsbert Gritte. Het is de dag dat het woord miserig en een motie van wantrouwen... in de Tweede Kamer de aftrap van de algemene beschouwingen waren. Politiek commentator Paul Jansen van de Telegraaf... toch weer verrast door de acties van Geert Wilders vanochtend? Nou, niet zozeer door de acties van Geert Wilders... als wel door zijn reactie op de actie van Alexander Pechtold. Want uh, ja, Wilders is toch doorgaans niet op zijn mondje gevallen... maar hij stond nu even met een spreekwoordelijke mond vol tanden. En toen kwamen er andere teksten uit. Precies, en die getuigen toch niet van heel veel uh, kracht... Michael van Praag is bekend als voetbalbestuurder... maar hij is deze dagen razend druk als theaterproducent van Garland en Minelli. Deze musical vertelt over het roerige leven van de zingende en acterende moeder en dochter... Judy Garland en Lisa Manelle. Meneer van Praag, hartelijk welkom. Hartelijk dank. Ik begreep dat u zometeen uh, snel door moet om de cast van het stuk op te halen. Ja, om half vier moet ik in Muiden zijn en daar haal ik de cast op... en dan gaan we naar Zevenaar vanavond. Want u bent ook chauffeur? Ik ben soms ook chauffeur, ja. Klein bedrijf, dus je moet op de kosten letten, hè. De NS gaat het moederbedrijf van ansaldo Breda, de bouwer van de Vira... aansprakelijk stellen. CDA-kamerlid Sander de Rauwe heeft het Vira-dossier in zijn portefeuille. Een 92-jarige oorlogsmisdadiger en een 90-jarige dementerende getuige. Hoe wenselijk is de rechtszaak tegen Siet Bruins zoveel jaar na dato? Ethicus Theo Boer buigt zich over die kwestie. Heeft u een vraag voor de gasten, gebruik dan via Twitter de hashtag DDD... of ga naar de website ditistedag.nu. We gaan zo verder praten met politiek commentator Paul Jansen over de algemene beschouwing. Maar eerst naar Gio Lippens voor het WK tijdrijden in Florence. Ja, Gio, goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren groot succes voor Nederland. Ellen van Dijk. Zit dat er vandaag ook in bij de Nee, zo'n nee. feestje gaan we vandaag niet meer meemaken. Want we hebben met Liebe Westra de nationaal kampioen... die straks om negen minuten voor drie in actie komt. Voor zijn tijdreden over 57 kilometer en om kwart voor drie. Dus net iets voor Liebe Westra start Nicky Terpstra. Ook een hele goede tijdrijder. Maar nee, deze mannen gaan absoluut niet meespelen in het gevecht om de medailles. Dan zou het al een enorme verrassing moeten zijn. Het gevecht gaat nu echt tussen de... Nou, nou, noem het maar gewoon de drie tenoren, hè? de drie groten in het uh, internationale tijdrijden van dit moment. Ze zijn uh, nou, voor het eerst in lange tijd dus een keer bij elkaar in één wedstrijd, in één tijdrit uh, te bewonderen. Tony Martin, de jongste van het hele stijl, de wereldkampioen van afgelopen jaar en de wereldkampioen ook van 2011. Fabian Cancellara, vier keer wereldkampioen al geweest in 2008. Ook Olympisch kampioen op de Spelen in Peking. En Bradley Wiggins, 33 jaar oud, we weten het allemaal. Vorig jaar winnaar van de Tour en ook Olympisch kampioen tijd rijden in Londen. En die drie... Ja, die zullen onderling gaan uitmaken wie hier goud mag gaan pakken... op een parcours dat mooi recht uitlopen. Het is echt voor de specialisten. Er zit weinig klimwerk in, weinig bochtenwerk in. Het is niet al te technisch. Het is vooral heel hard doorfietsen. Heel hard doorblazen. En dan maar eens zien wie daarna 57 kilometer... als eerste door de finish komt. We hebben al een aantal mensen op het parcours. We hebben nog niemand over de finish gehad. Dat zal straks gaan gebeuren. Dat betekent dat er een deel van de rijders... Al onderweg is een mannetje. Nou moet ik eens even kijken. Ja, het zijn er meer dan 10. Ik wou zeggen een mannetje of 10. 10, 15 man zijn al onderweg. Maar nog niemand bij de finish aangekomen. Dat zal straks gebeuren. Want ze rijden van Monticatini Terme, rijden ze naar Florence. Dus 57 kilometer door Toscane. Het is droog, dat is mooi, want dan krijgen we een mooi, eerlijk duel. Dankjewel. Gio ze zijn begonnen, de algemene politieke beschouwingen. De Tweede Kamer praat vandaag en morgen met het kabinet over de plannen van het kabinet. Politiek commentator Paul Jansen van de Telegraaf heeft de afgetrapt voor ons bekeken. Goedemiddag Paul, opnieuw. Goedemiddag. Het ging meteen flink los, hè? Zullen we even luisteren? Ja. Een rutte crisis. Ik heb hier duizend handtekeningen bij... van mensen die verzet hebben aangetekend tegen het kabinet. Op de gang staan nog een paar karren vol. Op die bijeenkomst waren neonazistische symbolen. Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. Ultieme miserigheid van de heer Pechtel. Te klein, te miserig om ook maar een minuut serieus te nemen. Eén heldere boodschap voor de minister-president. Biedt u ontslag aan. Stap op, ga naar huis. Als iemand een vraag stelt, geef dan gewoon antwoord. Voorzitter, dat de heer Slob zichzelf nog serieus durft te nemen. Je nee. bent net zo miserig. Alsjeblieft, stop ermee, hou ermee op. Genoeg is genoeg. Ja, Paul, was het een verrassing? Nou, wel hoe het, uh, hoe het uh, afliep, niet hoe het begon. Ik had trouwens verwacht, Wilders zei: ik heb maar een paar minuten nodig. Hij had een half uur spreektijd. Hij zei, ik heb maar een paar minuten nodig. Ik dacht, ah, dat wordt de stunt van dit jaar. Want iedereen in Den Haag zit natuurlijk wacht op de jaarlijkse stunt van de pvv leider nee. uh, We dachten, hij gaat uh, maar twee minuten spreken en dan, uh, dan is het al klaar. Nou, dat liep toch uh, iets anders. Hij had meer tijd nodig. En werd toen uh, ook uh, onverhoeds uh, aangevallen door uh, D66-leider Pechtold. Hè, die uh, zoals jullie ook in, in het fragment net uh, liet te horen toch een opmerking maakte over uh, ja, toch wat ongure typisch die afgelopen zaterdag aanwezig waren bij die PVV-demonstratie in Den Haag. Ja, en Wilders die had daar volstrekt, volstrekt geen, geen antwoord op. En uh, ja, die liet zich toen maar uh, terugvallen op, uh, op het, uh, het uitkramen... Van, uh, van wat verwijten aan het adres van de heer Pechtold persoonlijk. Ja, je weet, als een politicus uh, op de persoon gaat spelen... en niet meer op de bal, ja, dan is hij toch echt aan de, aan de verliezende hand. Zou hij het echt niet verwacht hebben? Nee, dat had hij totaal niet verwacht. Kijk, je bereidt je wel voor, natuurlijk op zo'n debat... maar dat je deze niet ziet aankomen, dat snap ik eventueel nog wel. Het is ook bij de PV ligt dit natuurlijk buitengewoon gevoelig. Hè. Alle, alle verwijzingen in het verleden... die we natuurlijk ook bij de opkomst bij Pim Fortuyn hebben gezien... er wordt natuurlijk door andere politieke partijen... erg makkelijk een verband gelegd met een fout verleden... met neonazistische sympathieën. Maar Wilders had hier heel makkelijk weg kunnen komen... door gewoon afstand te nemen van die lieden. Deed hij uiteindelijk ook, hè? Uiteindelijk deed hij het wel, terwijl hij aanvankelijk zei... ik ga hier niet ja. eens op in. En ja. toen deed hij het later toch. Ja, dan, dan is het toch een beetje uh, wrijven in de vlek. En daar wordt het natuurlijk allemaal niet beter van. En Arie die maakte toen een, uh, een punt uh, dat, uh, dat hij zei... van ja, jongens, zo moeten we hier toch in de Kamer niet met elkaar omgaan... door op deze manier met elkaar te spreken. En uh, Wilders noemde hem toen ook nog maar een miserig mannetje. Ja, ik vond dat toch niet heel erg sterk van de PVV-leider. Nee. Nou zien we altijd dat... ik geloof dat jij dat gisteren of schreef in de krant dat ze in de kamer hard met elkaar vechten... maar buiten de, buiten de zaal vriendelijk met elkaar omgaan... en elkaar ja. op de schouders slaan. Is dit een incident wat dat soort grenzen overschrijdt? Vinden ze elkaar nu privé ook even niet leuk, denk je? Ja, absoluut. Dit, is, uh, dit, dit gaat verder. Kijk, Wilders, die natuurlijk uh, bij ons in de Telegraaf onlangs nog... Uh, uh, premier Rutte een politiek autist noemde. En iemand die het land kapot maakt. En normaal zeg je, de, het kabinet maakt het land kapot. Nee, Wilders trekt het in het persoonlijk. En zegt, Rutte doet het. Nou, dat, is, dat, dat zijn toch toonhoogtes die, die misschien wel bij de PVV passen... maar uh, in Den Haag nog niet zo heel lang gebruikt zijn, zal ik maar zeggen. Uh, en daarom was het te opmerkelijk dat, dat kort daarvoor... er nog een gezellig etentje was tussen Rutte uh, en, uh, en Wilders... en ook Maxime Verhagen, zeg maar, de captains van uh, Rutte 1... die, uh, die gezamenlijk een voorkeer gingen prikken... Nou, en ik, ik hoor vaak van mensen buiten het Haagse. Dat, die snappen dat niet. Van, hoe kan het toch dat mensen elkaar voor rotte vis uitmaken. In de politieke arena. En even, even later weer gezellig staan te kletsen in de coulissen. Dat zie je vaker gebeuren. Uh, maar ik denk vandaag dat, uh, dat uh, even Pechtold en Wilders. Met een boogje om elkaar heen lopen. Want nee. uh, ja, dit, je merkt echt dat dit voor Wilders echt hard, hard aankwam. En hij heeft daarna ook uh, tijdens het hele betoog van Halbe Zelstraat Tot aan de schorsing die nu loopt. Zijn mond niet meer open gedaan. Dat was even van de leg. Het punt wat Pechtold maakt gingen niet alleen over de demonstratie zaterdag... maar ook over de uh, toegenomen contacten van uh, Wilders met Le Pen... en de Lega Nord en het Vlaamsbelang. Ja. Belang... Dat wilden ze natuurlijk wel kunnen zien aankomen. Want dat is wel degelijk een koerswijziging bij hem, toch? Vroeger zei hij altijd, ik heb er niks mee te maken. Nu ja. praat hij met iedereen. Ja, hij heeft, hij, zijn, zijn koers is nu um, van... Ja, wij moeten in Europa een vuist maken als PVV. Want de PVV is bij geen enkele Europese fractie aangesloten. En dat betekent dat je in, de, in het Europese parlement... Ja, echt verpieterd en helemaal niet aan de bak komt. Dus hij... Hij uh, denkt van ik moet nu met andere partijen uh, zaken doen... die ook euroceptisch zijn en die ook uh, paal en perk willen stellen aan uh, de migratie. Nou, dan kom je bij partijen uit als het Front Nationaal... het Vlaams Belang en de FPE. Nou, dat zijn toch ook partijen die, die op, het, uh, op de zaak Israël bijvoorbeeld... toch een heel ander standpunt ja. uh, weer innemen. Um, en enkele partijen die natuurlijk ook een, een, zeker een verleden... zo niet een heden hebben, waar wat onfrisse kantjes aan zitten... qua, qua racisme en uh, neonazisme. Dus dat ligt heel... Heel gevoelig, ook bij de PVV aanhang. Maar Wilders heeft daar toch een... Uh een, een draai aan weten te geven. Dat hij zegt van ja, wij, wij distancieren ons daarvan. En die partijen distancieren zich ook op dit moment... van dat wat duistere verleden. En we willen de zaken mee doen. Maar dat je dan vervolgens in de Tweede Kamer hier... Ja, geen, geen enkel verweer hebt op, op zo'n vraag. Ja, mij verbaast het. Aan de andere kant, dit zijn de algemene politieke beschouwingen. Wat we rond de PVV en D66 uh, hebben gezien... heeft daar natuurlijk in feite niks mee te maken. Want wat hier uh, over gedebatteerd moet worden... zijn de plannen van het kabinet... voor ja. 2014. Maar hij is toch een doorgewinterde politicus. Dan is het toch raar dat hij zich zo, zo laat overvallen door zo'n opmerking. Je zou toch denken dat hij daar dan wat soepeler mee om zou kunnen gaan. Nou ja, dat verbaasde hier ook vriend en vijand. Dat je zou denken, Wilders... Kijk, Wilders is ook een liefhebber van het debat. Hij is een man die, die, die ook de hart in kan vliegen en dan na afloop... Ik heb wel eens gehoord dat hij bijvoorbeeld met Rutte... dat hij een, uh, flink aan het bekvechten was... en dat ze dan na afloop elkaar even sms'en van... Uh, je had me goed tuk of zo. Nou, ik denk dat die sms vandaag even achterwege blijft met Pechtold... want uh, die heeft hem wel heel heel hard tussen de benen geschopt. Ja, meneer van Braag, hoe luisterde u naar het debat van vanmorgen? Ja, ik vind dat Wilders zijn ware gezicht nu laat zien. Kijk, Schelden, dat is het enige wat ik hoor. Uh, maar ik heb die partijen, die, die zijn nu ook tegen de begroting die er is. Dat zijn ze altijd al geweest. Maar ze hebben nog nooit een tegenbegroting ingeleverd. En nu ook weer niet. Alle andere oppositiepartijen hebben een tegenbegroting ingeleverd. Zij niet. Maar wel blijven roepen dat het allemaal niks is en dat je op moet stappen. Dus, en als je je dan zo gedraagt als nu... dan denk ik niet dat je veel vertrouwen oogst. De kiezer vindt het prima, hè? In de peilingen staat hij hoog. Ja, maar misschien na vandaag wat minder. Dat zou kunnen, Theo Boer? Ja, het deed mij een beetje denken aan de oprisping van Jack Nicholson... in de film A Few Good Men. In de rechtszaal, dan is het die Amerikaanse generaal... die op een gegeven moment wordt die zo gesart... dat hij dan opeens ontploft. En de hele rechtszaal ziet, ziet de achterliggende persoon achter hem. Eigenlijk wat, wat Van Braak zegt, het waren gezicht. Nou ja, ik, ik denk wel, als iemand onder zo'n grote druk... tot zo'n onwellevende reactie komt... dan vind ik dat iets zeggen over de persoon. En dat vind ik echt, echt schadelijk. Oké, okay. goed. Paul, daarna ging het debat beginnen. Er was nog even een motie van afkeuring... of een motie van wantrouwen, geloof ik. Die werd meteen weggestemd. Terwijl de SP nog even moest nadenken wat ze daar nou mee wilden. Ja, je, je, je zegt nog even, het, het werd inderdaad gepresenteerd... alsof het tussendoor kwam, maar laten we de wet hier in Den Haag... Was dat, gaf dat ook weer aanleiding tot allerlei ophef. Want het is gebruik dat je als je zo'n belangrijk debat inga, ingaat... sowieso een debat, dat je in de eerste termijn als Kamer zegt... hoe je vindt dat het moet gebeuren. Dan geef je het kabinet de kans in zijn eerste termijn... om daar wat van te vinden of he, aan die eisen tegemoet te komen. Of ze beargumenteerd naast zich neer te leggen. En dan heb je de tweede termijn waarin je dan je conclusie kan trekken als oppositiepartij en een motie van wantrouwen of afkeuring... of wat dan ook kan indienen... Um. Nou, nu trok Wilders dat naar voren... en wilde het meteen in de eerste termijn. Daarmee zeg je eigenlijk tegen het kabinet... Ja, met welk verhaal jullie ook komen, ons interesseert het niet meer. Precies. Wij vinden nog maar één ding, jullie moeten weg. We zijn er klaar mee. Ja, wij zijn er klaar mee. En dat is natuurlijk heel ongebruikelijk. Tegelijkertijd realiseer ik me wel dat wij hier misschien... allemaal aan het Binnenhof, politici en pers... daar misschien van op hun achterste benen staan... maar de burger in het land heeft helemaal niks met Haagse gewoontes en nee, gebruiken. Die, die zal gewoon zeggen ze hebben gelijk of ze hebben ongelijk. Nee, ja. Ik wil er nog één ding over zeggen, want dat viel me wel op... en dat is namelijk... De rol van de Kamervoorzitter. In, die greep in, in, niet in, hè? Die greep niet in. En het, het, het aardige was dat de woordvoerder van de Kamervoorzitter uh, zijn rondjes deed in de coulissen en ook bij mij even langskwam om in te fluisteren van ja, let op, sinds de vorige kamerzitter zit de is het afgesproken dat als Kamerleden vinden dat een uh, collega te ver gaat, dan moeten zij zelf naar de interruptiemicrofoon lopen en, en een punt van orde maken. Daar heeft hij gelijk in, maar uh, deze Kamervoorzitter, die toch al niet een hele sterke indruk en reputatie heeft, had natuurlijk wel een punt van, van kunnen maken dat dus en tot elkaar direct aanspreken. Nou ja. Want Van Miltenburg, die te pas en te onpast... zegt zij tegen de Kamerleden... u moet via de voorzitter spreken. En als ze dat nu had gedaan... had ze daarmee de angel uit conflict kunnen halen. En dat ze dat niet heeft gedaan... geeft toch alweer even aan dat ze niet heel erg sterk in haar schoenen staat. Nee. Dan nog even Zijlstra. Die bood een opening, maar we weten nog niet welke. Nou, de de dat fractieleider van de VVD. Ja, dat weten we eigenlijk wel. Want uh, hij zei, uh, de opening was uh, van alles is bespreekbaar. Maar hij zei er ook tussen neus en lippen door uh, dat die 6 miljard op tafel moet liggen. Ja, als je dat als, je dat als ijs zegt. Hè, die 6 miljard aan extra bezuinigingen. Terwijl alle Oppositiepartijen juist minder willen bezuinigen dan die 6 miljard. Ja, dan doe je wel voor de vorm de deur open, maar dan laat je eigenlijk niemand binnen. Jij zegt hetzelfde niks voor. Zijn nee, zoals hij het nu presenteerde, Door te zeggen van het is alles is bespreekbaar, maar uh, de bottom line is wij willen 6 miljard extra bezuinigen. Want uh, we kunnen niet op de pof leven, want dan komen we bij de schuldsanering uit. Hij heeft op zich ook wel gelijk mee, maar dan bied je niet echt een opening. Nee. Heb je zin in de rest van deze dag? Nee, ja. Nou, je moet nog heel lang hoor. Paul. Ik, uh, ik heb nog zoals, twee dagen. Ik ben niet zoals wilders, maar ik heb ook op mijn opstand. Moment. Ik dacht, ga gewoon nee zeggen. Nee, maar. <laughs> ja. ik, ik heb er zeker nog zin in. Want. Nou ja, vandaag wordt het natuurlijk bijvoorbeeld. nog interessant wat. CDA-leider Buma gaat zeggen. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar het verhaal van het kabinet. En dat horen we morgen. Nou, heel veel sterkte dan vandaag. <laughs> Dankjewel. Het is niet de meest voor de hand liggende combinatie. Maar voetbal en musicals zijn de terreinen waar Michael van Praag als KMVB-voorzitter. en directeur van een theaterproductiebedrijf warm voor loopt. Stelt u zich voor, het is november 1964 het Palladium in Londen, waar het publiek een onvergrijpelijke avond krijgt. Well nou, nu, wat gaan we zingen, Liza? Ik denk dat we het gaan zingen. Think... Raymond! Oh, niet eens. Hallo. Liza. Wel, hello. Liza. Het is zo mooi. Ja, maar als ik eruit wil horen, hè? Ja, we horen iets wat 50 jaar geleden heeft plaatsgevonden... wat inderdaad uniek was. Het allereerste optreden van uh, Liza Minelli met haar moeder Judy Garland... in het Palladium in Londen. En dat was nog nooit eerder gebeurd dat ze samen optreden? Dat hadden. was nog nooit eerder gebeurd, want uh, die er altijd... die vrouwen met elkaar. En uh, Judy Garland kon eigenlijk niet zo goed hebben... dat uh, Liza zo'n grote ster werd. En dat ze eigenlijk nog beroemder werd dan haar moeder. Ja. En, uh, ja, die, dus die twee gingen niet zo goed met elkaar om op dat punt. Nee, en toen traden ze samen op. Dat is 50 jaar geleden. Was dat de reden voor u om te denken, daar moeten we een musical aan wijden? Ja, want wij wilden altijd al iets doen met Liza Minnelli en Judy Garland. Maar uh, dit was een mooie <kwijnt> gelegenheid om dat aan te pakken. En uh, dat hebben we ook gedaan. We wilden niet iets nemen wat al gedaan is. Want er is natuurlijk al eens eerder iets geweest over die twee. Dus we hebben een nieuw script met een nieuw verhaal, nieuwe songs. En, uh, ja. Ja. Een nieuw verhaal. Want die moeder, Judy Garland, grote ster in die tijd, uh, was een onaangenaam iemand? Dat nou ze ja, haar ze eigen was dochter een, geen succes gekurde. Ze was misschien niet onaangenaam, maar ze was een geëxploiteerd kindersterretje. Ze stond met haar tweede jaar al op toneel. En toen ze wat ouder was, toen is ze in handen gekomen van bepaalde producers die haar pillen hebben gegeven. En dat waren inderdaad de opwekkingspillen om maar vooral zoveel mogelijk en zo lang mogelijk te kunnen, te kunnen performen. Was er ze... kon wel wat? Ja, ze kon heel veel. Ze ja. heeft 27 films gemaakt. Ze was wereldberoemd. Maar ja, uh, dat kan een normaal mens niet doen. Dus ze zat zwaar onder de drugs moment. Ja. En ze had een dochter die dus ook talent bleek te hebben. Ja. En dat ging niet goed samen. Nou ja, dat ging wel goed samen. Maar, maar ja, Liza werd beter. En wat je dus vaak met moeders ziet die, die iets heel goed kunnen... maar dochters die iets beter kunnen... dat, moeders dat, dat sommige moeders dat niet leuk vinden. Is dat bij dat niet, vrouwen meer dan bij mannen? En dat niet kunnen handelen. Nou, bij Mannen heb je dat ook. Uh, daar gaan we over twee jaar een productie op <lacht> maken. Jaap en Max over mijn vader en, ah, ja. uh, en Max van Praag. Dat is over twee jaar. Dat ging ook niet goed. Nou ja, maar dat was ook rivaliteit. Ah, ja. hè? De payoff van dit stuk is ook moeder-dochter-rivalen. Ze waren echt rivalen. Yes. Maar uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel zo... dat Liza wel doorheeft dat ze toch de genen van haar moeder heeft. En dat zie je ook in onze, in onze productie. Dat ze er uiteindelijk ook uitkomt, ook uit haar eigen verslaving. En eigenlijk wel een soort van vrede met haar moeder sluit. Want Liza zelf werd ook verslaafd op een gegeven moment. Toch? Die werd ook verslaafd. Ja. ja. ja. Dus dat was eigenlijk wel een tragisch leven misschien. Liza Minnelli treedt nog op, hè? Ja, wij zijn er geweest uh, een paar maanden geleden in Londen. En hoe was dat? Ja, ongelooflijk. Om te ja? beginnen, die band al. En er waren acht mannen, Amerikanen, wat oudere mannen die al hun hele leven met haar spelen, zelden zulke muzikanten gehoord. Mm. Zo verschrikkelijk goed. Ja, en zij begint, uh, zij is wat moeilijk te been, want ze heeft een heup gebroken. Ze strompelt een beetje zo het toneel op. En het, het eerste half uur heeft ze eigenlijk alleen maar staan praten. Oh, okay. ja, en dan daarna, als ze gaat zingen, ja, dat is echt onvoorstelbaar. Wat, hoe, hoe oud is zij inmiddels? Nou, ze is in de zeventig. Ja. En ze kan nog steeds goed zingen? Ja, ze kan nog steeds heel goed zingen. Ja. Hoe vertellen jullie het verhaal van deze twee vrouwen in de musical? We, we vertellen het wat ook waar gebeurd is Liza Minnelli heeft een cd opgenomen in een periode dat ze verslaafd was en dat ze zich niet goed voelde bij haar thuis in de huiskamer en we hebben ook een decor bij haar thuis in de huiskamer en daar staat ze met haar band staat ze te oefenen en opeens krijgt ze een visioen een soort hallucinatie dan ziet ze haar moeder voor zich en die moeder die brengen wij ook op toneel uh, in de kledij... waarin Judy Garland uh, het meest beroemd is geworden. Namelijk in Dorothy van The Wizard of Oz, de film oh ja. die ze gedaan heeft. Ja. En dan krijg je die dialoog tussen die moeder en die dochter. En die, doch die moeder is heel erg uh, denigerend over haar dochter... en maakt haar eigenlijk een beetje belachelijk. We laten ook de vijf mannen van Judy Garland op toneel verschijnen... die ook allemaal een belangrijke artistieke rol hebben vervuld. En zo, zo gaat dat verhaal door. En uiteindelijk zegt Liza: ja, maar ik moet het zelf kunnen, ik moet het zelf kunnen. En dan is ze aan het eind van het stuk, dan kan ze dat ook echt zelf. Dan, dan en dan zingt zet... ze een geweldige All Jazz. En, uh, en dan gaat het weer goed. Is ze los van haar moeder gekomen? Ja. Meneer ja, ja, Gort, houdt u van de musicals? Ik zat me net af te vragen, hoe kan dat nou toch? U bent een voetbal... Magnaat en gaat musicals doen. Ja, maar dat komt, ik zou u vertellen, ik ben mijn hele leven lang al muzikant. Ik ben drummer oh, en pianist. Oh, dat is goed en ik drummers. schrijf liedjes. Dat is en, ik ja, ja, ja. en ik heb mijn recht gedaan. Ik heb altijd heel erg graag dit eigenlijk professioneel willen ah, doen. Ah, oké. Okay. Maar ik ben niet goed genoeg. Nee. Om zelf op te treden, niet? Nee, goed ik treed wel op en het is wel aardig en de mensen vinden het leuk. Maar het is niet goed genoeg om professioneel uh, dat te kunnen doen. Dus dit was de gelegenheid om samen met Janke Dekker. Producties te maken. Ja, maar jij. Dat musical. Dat vroeg ik helemaal niet. Oh, sorry. Of u van musicals hield. Ik ben dol op musicals. Zou u erheen gaan? Direct? Ja? Ja, oh ja, ik ben dol op musicals. Nou, er is dan nog wat leuks, want als u namelijk twee kaarten koopt, kunt u ook nog een reis naar Broadway winnen in New York. Oké. Om nog eens een keertje te kijken hoe het daar echt toegaat. Ik zou dat niet willen. Theo? Wil je er ook heen? Nou, het lijkt mij ontzettend leuk, maar ik ben benieuwd, heb u nou ook voor deze productie ook nog research gedaan over die. Uh, relatie tussen die twee en ook bijvoorbeeld die, die Judy Garland. Ik begreep dat zij zelf zichzelf heeft uh, van het leven heeft beroofd. Op 47 vast... 40 jaar geleefd. Ja, ja overdosis. Overdosis. Ja. Wat misschien bewust of onbewust was. Maar is er nog onderzoek gedaan naar, naar in hoeverre de relatie moeder dochter ook met haar dood uh, te maken heeft? Ja, dat heeft zij niet zoveel mee te maken. Zij heeft gewoon heel veel gedronken en heel veel geslikt. En ze was op het laatste ook heel erg ongelukkig... want ze had het gevoel dat niemand haar meer goed vond. Want alle aandacht was op Liza Minnelli gevestigd. Ja, maar is dan Liza toch echt het probleem? Of was Julie Garland gewoon iemand die met iedereen eigenlijk gebroeieerd kon raken? Julie Garland was denk ik zelf het probleem. Hmm. Ja. Hoe ze had het... ruzie met haar mannen en uh, met en, alle en, vijf. Ze, uh, en ze ging met allerlei figuren naar bed... in de tussentijd uh, tot de klusjesman aan toe... En ja, dat leidt op een gegeven moment dat, leidt dat leidt gaat, het gaat de niet van goed, goed. sta je ook niet goed. Nee. Nee. <laughs> nee. Hoe is het om zo'n theaterproductie aan de man te moeten brengen? Want het is crisis. Het is, ja. We horen allemaal dat theaters het moeilijk hebben. Ja. En Hij en deed het heel goed net door meteen uh, dat reisje naar... Ja, maar, maar we moet, je moet er van alles aan doen. De mensen gaan gemiddeld nog maar twee keer per jaar naar het theater. Tweeënhalf keer per jaar naar het theater. Dus in dit geval ook, uh, je moet heel veel reclame maken. En wij willen niet gewoon maar kortingen geven, want dat is erg plat maar wij willen wel een binding met ons publiek uh, creëren. Dus we bieden ze dan nu, als je bij ntk.nl twee kaarten koopt... Dan bieden, ze, ja, nee, maar dan bieden we ze gewoon een, een, een lang weekend New York aan met shows. Dan kunnen ze zelf zien hoe Liza Minnelli en, en Judy Garland in die wereld hebben geopereerd. Ja, en, hoe en, dat, je, en hoe overtuigen jullie de, de theaterdirecteuren... dat die productie bij hun in het theater moet komen? Dat doet een boeker. Dat, doet een boeker. Ja, ja, dat hoeft er niet, niet zelf te doen, want u bent wel zelf de chauffeur. Ik ben maar... wel zelf de chauffeur en soms ga ik ook wel mee naar theaters. Hè. Er is elk jaar in, in Utrecht is er een theaterbeurs. Dan komen alle programmeurs, nou, daar ga ik met Janke heen. Uh, we hebben ook uh, nog niet zo lang geleden voor 24 theaters... een een, een, een introductie gegeven wat de plannen hierna zijn. Mm -hmm. Dus er wordt regelmatig, uh, hebben we contact met theaters... en dat probeer ik zelf uh, natuurlijk ook zoveel mogelijk ja, bij ja. te zijn. Maar nou nou waarom, waarom een musical? Het lijkt ja, me goed toe. Nou, er is helemaal geen gedoe. Kijk, wij ontbouwen. zijn een nieuw bedrijf en wij hebben gezegd... wij gaan altijd iets maken waar muziek in zit. Dat kan muziektheater zijn, ja, dus toneel met muziek. Dat was ons, ons vorige productie. En nu hebben we gezegd een musical. Want musical vinden de mensen leuk. We zijn, we zijn natuurlijk enorm verwend door de grote uh, uh, spektakelstukken... van Joop van den Ende en Albert Verlinde. Dat doen ze als geen ander. Eenzame hoogte. Maar er is ook behoefte aan musicals die echt inhoud hebben. Die ergens over gaan. Nou, en dat is precies uh, de niche oh, die wij ik eh, proberen te... Dat was van de, de, de... De Van de Ende ook, hoor, dat die ergens over ging. Ik vond dat die wel ergens over ging. wij wij zitten huilen toch daarbij. Of... Jawel, maar dat, dat oh, is ook geroerd, helemaal goed. Als... Maar dat zijn toch wel vaak wat oppervlakkiger ja, uh, dingen... Oppervlakkig. Dan, ...dan een moeder-dochterrelatie zoals wij die nu brengen. Nou, ik, moet, ik ga zeker kijken, dat natuurlijk wel. Ja, dat zou dat ik leuk vinden. Maar jullie hebben niet de ambitie om de nieuwe Van de Ende... of de nieuwe Albert van Linden te worden? Nee, helemaal niet. Nee, hoor, ik heb zeer veel respect voor Joop en voor Albert... Dat willen we zeker absoluut niet. Dat kan ook niet. Ze zijn niet meer in te halen. Ze hebben een ervaring op dat gebied die niet even naar is. Ik zie ze als hele bevriende collega's waar ik veel van kan leren. Maar wij opereren in een wat kleinere setting... Uh, en dat, die bedienen zij niet. Nou, dus dan, dan, dan snijdt het elkaar niet. Nee. Hoe is, dat, uh, is het te combineren met uw baan als voorzitter van de KVB... en bestuurder bij uh, de UEFA? Moeilijk, moet ik u ja? zeggen. Ja, kijk, dit is natuurlijk... Uh, het, het, het, het spelen is seizoensgebonden. Hè. We gaan uh, in première maandag en dan eindigen we half januari. Dus dan ben ik inderdaad veel bezig. En, en, en in de tijden daarvoor ben je bezig andere producties voor te bereiden. Je moet de cast uh, moet je, uh, zoeken. Je, moet, je marketing, je affiches, alles. Dat doe ik samen met Janke. Of maar u ik kom het, wel eens in, in de tijdsnood. Hoeveel uur in de week bent u ermee bezig? Nou, ik ben met, toch wel 30% van mijn tijd... 40% van mijn tijd toch wel met Janko Dekker producties hmm. bezig. Dan moet het en, voetbalbestuur een beetje achteruit. Hopelijk, dat kan niet. Nee hoor, want de af, het is niet altijd. Kijk, de afgelopen maand september uh, was het net andersom. Heb ik 90% moeten geven aan voetbal. want toen in het toekomstseizoen. Hadden we uh, UEFA-bestuursvergadering. We hadden bijeenkomsten met alle landen. Ik weet het tot op het heden weet ik het nog goed uh, te ja. regelen. Wij gaan gauw naar Den Haag. Naar Marcel Bril. Uh, goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Is het debat alweer begonnen? Nee, ze zijn te laat. Twintig seconden te laat. Want ze zouden om half drie precies je gaan beginnen. Maar ja, de zaal is nog niet gevuld. Geert Wilders zit al wel op zijn plekje. Maar een heleboel andere hoofdrolspelers... die laten nog even op zich wachten. Nou, uh, ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. Maar het kan elk moment gaan beginnen. En dan is het de beurt aan Emiel Roemer, de leider van de SP, die vanochtend een motie van wantrouwen door de PVV steunde, maar hij zal heus zijn verhaal gaan houden, want, zo zei hij toen hij ging eten, dus ongeveer een half uur geleden, toen zei hij dat het niet betekent dat er helemaal niet meer met de SP valt te praten, of zoiets dergelijks. Luister maar even mee. Ik ga gaat er mee om, zoals altijd, wetten die naar de Kamer komen, die goed zijn, die steunen we, die niet goed zijn, dan dus zullen we het verzet organiseren. En ik denk dat heel veel mensen thuis in de gaten hebben dat alle plannen die nu naar de Kamer zijn gestuurd en die in die begroting zitten, dat heel veel mensen daar totaal niet vrolijk van worden. Zo weinig mensen vertrouwen in het kabinet, zo weinig mensen steunen dit kabinet. Ja, daar kun je niet uh, voorbij laten gaan. Wij gaan over onze eigen woorden, wij gaan over onze eigen besluiten. Wij uh, discussiëren gewoon net als vandaag weer met de Kamer en met collega's door over de voorstellen die naar de Kamer komen. Alleen hebben we wel een duidelijk signaal afgegeven dat uh, uh, bij onze fractie, maar ook in de samenleving, er geen vertrouwen is dat het kabinet met goede voorstellen komt. Ja, dat is toch een iets andere toon dan Wilders, want die heeft helemaal niet meer het debat gezocht... nadat hij zijn motie van wantrouwen heeft ingediend. En Emiel Roemen is dus wel van plan om zijn verhaal te vertellen... en ook om nog in debat te gaan met collega-Kamerleden. Want nou ja, de hele middag en het begin van de avond... zullen er nog anderen aan het woord zijn die fractievoorzitter zijn. En morgen met het kabinet. Oké, okay, dankjewel Marcel Wori, we Weer straks opnieuw. De Franse Consumentenbond meldt dat er landbouwgif in de Franse wijnen zit. Hoe zit het met de bestrijdingsmiddelen die wijnboer Ilja Gort gebruikt? Weinig dit is radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Renate Evers met het NOS-journaal.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 De politie heeft negen mannen opgepakt op verdenking van witwassen en drugshandel. De arrestaties werden gisteren verricht bij invallen in elf panden in Zuid-Holland en Limburg. Er werden kilo's drugs gevonden en veel contant geld. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een Brit van Somalische afkomst gearresteerd. Het is onduidelijk of die arrestatie te maken heeft met de aanslag in het winkelcentrum dit weekend. De man werd aangehouden toen hij op een vliegtuig wilde stappen.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. En wij hebben hier aan tafel wijnboer Ilja Gort, Vira dossiervreter en CDA-politicus Sander de Rauwe, musical-producent Michael van Praag en ethicus Theo Boer. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website dit is de dag.nu. Sander de Rauwe, Kamerlid voor het CDA met het Vira dossier in portefeuille. Het houdt maar niet op met nieuwe feiten en ontwikkelingen. Na Jaren van vertraging kwam hij er dan. Maar het liep uit op een drama? Er is niets mis met de Vira. Dat zegt de bouwer van de trein, Ansaldo Breda. Ze wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af. Alle Vira-treinen moeten zo snel mogelijk terug naar Italië. Heeft de NS gesommeerd in een brief. treinenbouwer Ansaldo Breda presenteerde vandaag de nieuwe Vira. Ondanks de sombere berichten uit Nederland. De NS stelt de Italiaanse maatschappij Finmeccanica En het dochterbedrijf Ansaldo Breda aansprakelijk voor het debakel met de Vira. Ja, Het zal dan de rouwen. Eerst even voor de mensen die denken dat u uw werk niet doet... moet u niet in de grote zaal zijn bij de Algemene Beschouwingen? Ja, officieel wel. Uh, maar ik zal u nog een, een geheim onthullen. Uh, ook vanochtend was ik er voor een groot deel niet bij. Oh. Er twee dingen. Eén, ik moet u eerlijk zeggen, dat gekrakeel, daar hou ik helemaal niet van. Nou, dan had u geen politicus moeten worden, toch? Nou, gelukkig gaat in de politiek ook voor een heel groot deel over de inhoud. En ik was vanochtend uh, gewoon met het vira dossier bezig... omdat er deze dagen weer heel veel nieuws kwam. En ook omdat er de komende dagen waarschijnlijk heel veel nieuws kwam. Moet we we dus, erbij uh... praten over wat er gebeurd is, of weet u dat wel? Uh, nee, ik was blij dat de heer Jansen uitgenodigd was in uw uitzending. ik heb zich geïnteresseerd naar hem geluisterd. geluisterd. Precies, dus ik ben weer bij inmiddels. Dank nou, u wel. Mooi. Gaan we het over de vieren hebben. De NS die heeft bekendgemaakt dat zowel Altsaldo Breda als moederbedrijf Finmechanica... Me geloof ik. Mechanica. Ja, toch Mechanica. Dat die aansprakelijk gesteld worden, is dat een goede set van de NS? Ja, dat kan een goede set zijn van de kale kip kun je niet plukken. De vraag is en blijft wel wat schiet de reiziger hiermee op. Ja, de kale kip is dan Ansaldo Breda. Hè? Daar, daar schijnt niet zoveel geld mee te zitten. Nee, Ansaldo Breda die leidt al uh, vele jaren een uh, fors verlies. Uh, die maakt helemaal geen winst. Uh, volgens mij al zeven jaar niet. Die uh, heeft een eigen vermogen gehad zeven jaar geleden die inmiddels op is. En inderdaad, uh, het moederbedrijf uh, is wel heel groot. Uh, en die heeft uh, ondanks ook uh, forse tegenslagen de afgelopen jaren uh, nog behoorlijk wat op de balans staan. Dus, dus het is wel slim dat ze die ook aanklagen dan? Ja, en juridisch, waarschijnlijk logisch. Kijk, wij kennen de contracten niet die de NS als NV heeft gesloten... met een ander bedrijf, in dit geval uh, Ansaldo Breda. Maar ik neem aan dat de NS daarin uh, tien jaar geleden een bedong heeft... dat het moederbedrijf altijd garant staat. Maar nogmaals, dat weten we niet, dus de NS stelt het nu wel. Ik ben ook erg benieuwd of dat zo precies in de contracten staat. Ja, maar geen kritiek van u op, op die stap van de NS? Nee hoor, dat, dat, dat moet ze vooral doen. Uh, maar uh, we, kunnen, we kennen de ins en outs niet... omdat we als Kamer nee. geen inzage nee, krijgen oké. in deze contracten. De opmerkelijke misschien nog wel. Zaterdag stond in de krant dat er niks mis is met de Vira. Er is een uh, geheim onderzoek van het, een Brits technisch bureau. Ja. En dat zegt van, nou ja, dat is wel op te lappen. Ja, uh, Mod McDonald, dat is een uh, heel technisch bureau... dat uh, in opdracht van de NS gekeken heeft... Uh, hoe staat het nou met die treinen. En die heeft uh, geconcludeerd dat die treinen uh, uh, gewoon te repareren zijn. De NS heeft wel heel fel uitgehaald daarna van... Uh, we hoeven die treinen niet meer, ze zijn slecht. Het probleem ook bij dit rapport is dat het weer niet openbaar is. De Kamer heeft het heel even uh, mogen inzien. En uh, u mocht, ook? Ik ook. Ik heb Minuut het uh, toen? Uh, uh, nou, een half, half uurtje, daarna nog een half uurtje... daarna nog een half uurtje. Ik keer. Al, als ik het maar één keer kort mag inzien schrijf me gewoon drie keer in. En de, Echt, en, waar, ja? en de mensen zijn daarin getrapt. Dus ik heb het rapport redelijk snel kunnen lezen. Maar zelfs anderhalf uur is voor een technisch rapport. Terwijl je zelf geen ingenieur bent. En dat, dat moet nou, ook en niet. Even voor mijn begrip. U mag officieel een half uur kijken. En dan zegt u dat is te weinig. Dan schrijf ik me drie keer in. Zo gaat dat. Nee het is zo dat, dat, dat wij heel graag dat rapport openbaar wilden hebben. En dat mocht niet. En uiteindelijk is na veel getouwtrek Is dat rapport uh, korter in zagen gelegd. En dan mag je dat gewoon bekijken. Maar de eerlijkheid gebied zeggen. Dat je uh, zeker in de eerste weken. Komt er zo ontzettend veel uh, aan informatie van alle kanten uit, uh, dat je vaak uh, kort naar kunt kijken. Dus ik heb in totaal drie afspraken gemaakt om het rapport door te kunnen nemen, met vervolgens het dilemma dat ik er dus niks over mocht zeggen, totdat uh, zaterdag uh, een ochtendkrant het rapport uh, wel uh, naar buiten bracht, voor ja. deel. En, en klopte dat bericht in de ochtendkrant? Mag u dat inmiddels zeggen? Nou, ik, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik ga in ieder geval zeggen dat dat rapport zegt uh, dat die trein wel te repareren is, maar, en daar moet ik NS wel een beetje in steunen, omdat ik denk dat ze daar wel een punt hebben. Kijk, de NS zegt op basis van ja, hij is misschien te repareren tussen, tussen, laat ik zeggen, 17 en 22 maanden. Alleen, wij hebben zeer grote vraagtekens. Of één, Ansaldo Breda dit kan repareren. Twee, of ze de technieken in huis hebben. En drie, eh, wat voor trein krijg je vervolgens terug als er 40 pleisters op zitten? Nou ja, een hele goeie, zegt dat Britse bureau. Ik denk dat dat genuanceerder ligt. U nou, heeft op... het rapport gelezen, drie keer, ik niet. Ik, ik druk mij voorzichtig uit. Ik denk dat het genuanceerder ligt. Omdat meestal bij dit soort harde gevechten tussen twee partijen... de waarheid wat in het midden ligt. Uh, maar ik denk dat het goed zou zijn dat dit rapport gewoon openbaar wordt. Uh, ja, maar dat is wel de vraag. Waarom zijn al die rapporten geheim? Waarom is dat zo ingewikkeld om dat openbaar te maken? Dat komt omdat de NS uh, dat uh, tegen een borst wil houden. Die zegt, ja, wij gaan uh, nog heel veel juridische procedures... de komende jaren voeren. En daarom willen we het voor onszelf houden. En oh. mijn stelling is, ja... maar Even. wie gaat straks ervoor opdraaien als het fout gaat. Dat is dan officieel misschien wel de NS. Maar de overheid is volledig eigenaar ja, maar daarvan. Maar dus kunt u dan niet via de staatssecretaris afdwingen... Dat die, dat die rapporten openbaar worden? Nee, wij krijgen weinig informatie. We krijgen de rapporten niet van de staatssecretaris. We krijgen ook geen alternatieven voor de oplossingen. We krijgen ook geen adviezen van haar... waarin staat dat, dat je ook niet met andere partijen kan praten. Omdat het volgens de staatssecretaris, mevrouw Mansveld... juridisch problemen zou krijgen. Dus op dit moment kan een Kamerlid beter... Abonnement nemen op een ochtendkrant en op de Kamerstukken. Dat is sowieso verstandig, maar dat is toch ja. raar? Dan, dan functioneert de staatssecretaris toch niet? Nou, ze functioneert wel. En we uh, hey, heeft net gesproken over emoties van wantrouwen. Het adagium is dat een bewindspersoon zit omdat er gewoon vertrouwen is. Ik, ik heb op zichzelf vertrouwen in mevrouw Mansveld. Ik reken haar ook zeker niet aan dat zij geconfronteerd is... met een portefeuille waarin een trein zat die het niet deed. Maar ik begin wel kritischer te worden op haar functioneren... als het gaat om informatievoorziening naar de Kamer... En de oplossingen die zij binnenkort gaat presenteren. Omdat ik daar eerlijk gezegd een hard hoofd in heb. Maar als u dan nog uh, steeds geen informatie van haar krijgt, wat heeft u dan vanmorgen zitten doen? Wat ik. <laughs> nou, gelukkig, en dat is denk ik ook een goede rol van Kamerleden. Is het zo dat je niet de hele tijd afwacht tot de brievenbus kleppert. omdat er weer een stukje ligt van het kabinet. Ah. Uh, maar is het juiste meerwaarde, vind ik, van, als Kamerlid. dat ik uh, met, met iedereen kan en mag bellen. en dat de meeste mensen ook gewoon opnemen. en mij, mij heel graag willen informeren over wat hun visie is. En heeft dat nog nieuws opgeleverd? Dat levert best wel veel nieuws op. Vertel, vertelde Hoeveel morgen de ochtend kan te lezen? Nou, laat ik u meenemen naar in ieder geval vrijdag. Dan gaat waarschijnlijk mevrouw Mansveld na de ministerraad... haar plannen bekendmaken over haar oplossingen. Van de hoogsnelle trein naar Brussel, hè? Precies, want dat was het oorspronkelijke onderwerp. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat Nederland een goede, snelle internationale verbinding heeft... van A naar B, van Amsterdam naar Brussel, die er nog steeds niet is... behalve de Thalys. En ik denk dat mevrouw Mansveld vrijdag ons gaat vertellen... en ik heb vier opties... Uh, maar alle vier komen ze van de NS. Dus ze hebben allemaal een, een, een gele afdruk met een blauw logo. Hmm. Um, en, daar en wordt u niet vrolijk van? Nou, ik, ik, ik denk dat het duidelijk is dat de NS op de intercityverbinding in Nederland, los van het winterweer best wel heel goed rijdt. Uh, dat moeten we ook gewoon zeggen tegen elkaar. Maar uh, op deze internationale verbinding die zij beloofd hebben al jaren geleden te doen, is de NS volledig door het ijs gezakt. En daarom zou mijn stelling zijn: ook naar Mansveld, zorgen ervoor dat je naast de NS ook met andere partijen praat, die wel ervaren hebben met internationale verbindingen. En misschien ook hele interessante aanbiedingen hebben. En ik denk dat het nieuws van vrijdag zal zijn... is dat mevrouw Mansveld dat absoluut niet gaat doen. Ja. En uh, ons vier opties gaat leggen. En dat we ook alles mogen kiezen als het maar NS is. Ja. Deelboer? Ik weet niet of dat kort kan, hoor. maar wat heeft NS nou fout gedaan... behalve het kopen van foute vira's? Nou, ik denk dat het punt hierbij is dat dat de, de belangrijkste fout is die je kunt maken. En als je belooft dat je een snelle verbinding kunt gaan regelen en gaat regelen. En je doet allemaal toezeggingen, ook financieel. Uh, ook naar de reiziger over een snelle verbinding. En uiteindelijk komt die trein jarenlang te laat. En als je hem dan start, hij rijdt niet. Dan denk ik dat dat ongeveer het ergste is wat je fout kan doen. Nee, maar dat is ook de reden waarom ze nu zo boos zijn op Ansaldo Breda. En dan snap ik dus dat als dat je gewas is. Dat NS zegt voor de rest deugen we wel. Oh, maar ik vind dat de NS ook uh, voor, heb uh, ik net ook al genoemd... de intercity in Nederland, dat vind ik gewoon best wel heel goed. Het is heel druk op ons spoor. En ondanks dat treinen wel wat vies zijn of wat dan ook... wat vind ik wel meevalt, maar waar wel gedonder om is... vind ik dat de NS dat wel doet. Alleen op dit punt, de internationale verbinding... Ja, zijn ze gewoon door het ijs gezakt. Waarbij nog, maar daar komt ook een enquête over. Uh, waarbij natuurlijk wel de vraag is, NS, wat heb je zeven jaar lang, jaar lang gedaan? Terwijl in Italië die trein gebouwd werd, mede in opdracht van jullie, sterker nog... Die trein is ontworpen door uh, de PR-afdeling van de NS. Heeft u trouwens aanwijzingen dat er andere aanbieders zijn die u aanstaande vrijdag in dat voorstel van mevrouw Mansveld graag terug had willen zien? Ja, daar zijn best wel veel aanwijzingen voor. Allereerst is het zo dat. Hij uh, heeft twee ik... ochtend zitten bellen. Hè? Ja, nee, dat wil ik ook weten van wie ja. dan. Ja. Talies bijvoorbeeld? Nou, ik F weet niet. Ja, nou, Thalys die rijdt al. Dus die heeft op dit moment niet zoveel belang. Die, sterker nog, Thalys heeft er alle belang bij dat die Viera Noord rijdt. Want zij zijn op dit moment de enige uh, aanbieder op de HSL-lijn. Dus ze zijn dolgelukkig dat, uh, dat die trein het niet doet. Omdat zij het nu heel druk hebben. Uh, maar er zijn andere aanbieders. Uh, gewoon in Europa of in de wereld. Die overal rijden. En dolgraag in Nederland zouden willen rijden. En die uh, tot nu toe de hele krijgen. Jullie mogen niet meedoen. Maar noemen maar eens een, als u wilt. Deutsche Bahn bijvoorbeeld? De, de, de Deut Deutsche Bahn, uh, Virgin, uh, andere Partijen. Je kan het zo gek niet bedenken. Uh, wat mij betreft zijn die partijen allemaal welkom die ervaring hebben. Omdat we daar wellicht gewoon echt iets van kunnen leren. Ja, meneer van Praag? Ja, ik kan me herinneren dat er ooit een, een treintraject... tussen Straatsburg en Parijs werd geopend. Dat ging in één keer goed. De veiligheidsvoorzieningen waren in één keer goed. Die treinen reden in één keer goed. Ik vind dat je juist gebruik moet maken van de know-how die er in Europa is. En gewoon die treinen moet nemen die in andere landen prima rijden. Want daar heeft, om met uw woorden te spreken... daar heeft de reiziger nou wat aan. Daar ben ik het met u mee eens. Kijk, uh, wat, uh, waar de NS zich in verslikt heeft uh, de, in, in de Paarse periode dat dit, uh, dat dit op gang kwam... was dat de NS per se in Europa wilde laten zien dat zij ook treinen uh, konden laten rijden die heel snel waren. En die hebben er toen zelf bewust voor gekozen om zelf een trein te ontwerpen... Mm. en niet gebruik te maken van uh, kennis die er elders is. En daarom ben ik ook gewoon, en dat is niet om vervelend te doen aan de NS, maar gewoon kritisch... Uh, van hoe ze daar nu mee omgaan. En zeg ik ook, jongens, uh, verstaar nou niet door deel te zeggen. we betrekken geen andere partijen erbij. En ook naar nou, staatssecretaris Mansveld, verstaar nou niet door enkel alleen aan die NS vast te houden. Maar zij is aandeelhouder toch? Dus als, als ze er aan verdiend wordt, profiteert ze mee als het een NS-trein is. Ja, dan dat je, zal het argument misschien zijn. Klopt, maar dan twee kritieken. Eén, dan ben je dus gewoon speculant op uh, kosten van de belastingbetaler. Uh, en twee, uh, het is dus inderdaad heel interessant als er winst gemaakt wordt. Maar wat doen we als er verlies wordt ja, gemaakt? Dan hebben wij er ook weer last van. Precies. Laatste vraag, ik las vol, volgens mij vanmorgen in een ochtendkrant... Dat, dat, dat er niet harder dan 200 gereden gaat worden. Dat, dat zijpelt nu door. Hey, ik heb u vertelt, je Via kan de, beter, de krant weer, ja. Ja, via de krant weer. Uh, voor de zoveelste keer. Telegraaf, laten we hem maar gewoon noemen. Uh, pr prima. Uh, maar anderen doen het ook goed, hoor. Dus uh, prima allemaal. Maar dat is inderdaad nu een verhaal wat gaande is. En daar heb ik grote vraagtekens bij. Want dan vraag ik maar waarom hebben we dan een peperdure lijn... van 7 miljard in dit land aangelegd... waar heel veel mensen hun woningen voor op moesten zeggen. Omdat die lijn door hun boerderij moest of woning moest. Maar uh, 200 kan je ook op een gewoon spoor, zegt u? 200 kan je met de aanpassing gewoon op een gewoon spoor rijden. En dat is ook goed. Daar willen we ook naartoe. Uh, dat, dat is de toekomst. Maar deze lijn is ooit aangelegd om Nederland internationaal te verbinden met uh, snelle treinen. En uh, dus niet met intercities die alleen in Nederland rijden en 200 boemelen. Dat is een mooie vooruitgang op intercity trajecten, maar een forse stap achteruit op HSL-trein, wat destijds 7 miljard heeft gekost. 7 miljard door de play. Of niet? En toen werd het even stil. Dan wordt het stil, want als dat dus het verhaal van mevrouw Mansveld wordt... dan zal ze, uh, denk ik, uh, veel kritiek van ons gaan krijgen... waar het om gaat is dat die HSL-lijnen, waar het nu veel te rustig op is... dat die gebruikt gaat worden. Het stof moet eraf. Je moet internationale aanbieders daar de ruimte geven om te gaan rijden. Er moet geld verdiend worden aan die, aan die lijnen. Er moeten mensen op vervoerd worden. En iedereen die daarop wil en kan rijden en dat bewijs heeft... moet je gewoon toelaten en niet krampachtig vasthouden aan fouten uit het verleden.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 Party straight to the shore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 Don't listen to me.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 Volgens de Franse Consumentenbond zit daar landbouwgif in Franse wijnen. De wijnboer Ilja Gort heeft een château in Frankrijk en reageert op dit nieuws. Do you think it would be alright to wine? Uit onderzoek van de Franse Consumentenbond blijkt dat wijn vol zit met pesticiden. Juist. Ja, zo ben je in één klap weer nuchter als je deze berichten hoort. Uh, moeten we het uitkijken met Franse wijn, Ilja Gort? Je moet altijd uitkijken met wijn, vooral als hij lekker is. Want dan drink je er al drink snel te veel van. van. Ja, ja, maar in is dit goed. geval, uh, dat nieuws over die, die pesticiden, verbaast dat jou? Uh, nee, dat verbaast mij niet. Ik, uh, ik heb een stukje gelezen in de Zuidwest. Dat is uh, de krant van, uh, van de Bordeaux. En daarin daar zegt meneer Pascal Chateldon, Don, die geloof ik. En dat is de directeur van het laboratorium... die voor die consumentenorganisatie de heeft gedaan. Die zegt, ik voel mij gebruikt... Want de aangetroffen hoeveelheden zijn oneindig klein. Oh, dus... Er bestaat geen enkel risico voor de gezondheid, zegt Pascal. Dus, dus het bericht in de pers klopt niet over de hoeveelheid? Nou, het bericht in de pers klopt hartstikke, want er zit altijd residu van bestrijdingsmiddelen in wijn. Dat ja. is zo, dat is altijd zo geweest. En maar waarom zal do blijven. doet de Franse Consumentenbond dan op deze manier onderzoek? En, en, of publiceren ze het op deze manier? Ze, ze, ze publiceren dat volgens Pascal, dus de directeur van het onderzoek, omdat zij een buzz wilden creëren. Daar zijn ze in, geluk, in ja. geslaagd. Nou ja, want jij zit hier dus ook. Precies, ik zit te puzzelen. Maar in we, bussen. Kunnen, we kunnen dus klaar en nu stoppen met dit gesprek. Zo beetje. Nou, nee, het is interessant om te kijken... Van, uh, hoe zit dat eigenlijk met die bestrijdingsmiddelen? Die ja. moeten eruit. Want die zitten er wel ja, in. Ja, ja, ja, ja, die zitten er wel in. En deze directeur zegt, dat het zijn zulke kleine hoeveelheden. Het is niet, goed, uh, niet slecht voor de gezondheid. Maar nee. nou, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind het. Uh, er moet gewoon niks in zitten. Er moet zitten. Wij gebruiken zelf nauwelijks bestrijdingsmiddelen. Maar je blijft problemen hebben van bijvoorbeeld mijn buren die dat wel doen... En dat waait over op mijn wijngaarden. Dus dan moet ik wel een maatregel nemen om dat te voorkomen. Dat is heel vervelend. Maar je zegt nauwelijks, helemaal niet kan niet? Nee, dat kan niet. Nee, je Waarom hebt niet? altijd... Uh... Een aantal ziektes, meeldauw, en portrietis, die zijn eigenlijk niet te bestrijden. Ook in biologische wijn zitten residuen van bestrijdingsmiddelen. Hm. Want dat is, als je dat niet doet, krijg je echt een probleem. Dan heb je geen druiven, nee. en geen wijn. Dus nee. daar zitten er inderdaad geen bestrijdingsmiddelen in. Maar nee. dan heb je ook, ook, geen nee, wijn. ook geen wijn. Nee. Zijn er regels in Frankrijk of in Europa over hoe het zit met de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die? Je ja, niet streng genoeg naar mijn smaak. Dat zou mag wel. Ik vind het heel goed van die mevrouw van de CDA dat ze dat heeft aangekaart, want dat lijkt me een heel goed punt. Om dat is even. Een tandje verder te soeven. Wat, ja, hoe is dat in Frankrijk? Mag jij alles erop spuiten? Nee, je? nee, nee, er zijn wel degelijk regels voor. Maar dat is een beetje een soort grijs gebied. En. Het is jarenlang zo geweest dat die, die, die voorschriften... voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen... die werden gegeven door de producenten van bestrijdingsmiddelen. Oh. Dus die boeren die kosten dan een stel zakken met gif. En zeiden die producenten... Zei, nou, dan moet je dan tien keer per dag en dan ja, een paar tuurlijk. kilo. Dat meent u niet. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is zoiets van wij van WC1 aan bevelen WC1. Ja, ja. ja, ja, ja. En is, is dat nog steeds zo? Of zegt... Nou, er is, er is een jaar vijftien geleden... Uh, is er via de chambre is er iets in het leven geroepen dat heet de lut En daarin uh, houden ze de boeren op de hoogte van welke virussen waren er rond. En kan beestjes uh, kruipen er rond. En wat is het weer, heel nauwkeurig. En dan geven ze ook de, de, de dosis aan die je zou moeten spuiten... om dat goed in de hand te houden. En daarvoor, toen dat niet zo was... dachten die boeren van, Jij mag ik zie een schimmeltje. Hup, spuiten maar. Ja. En nu... Worden ze daarin geholpen? En dan zegt, die charme cultuur zegt nou je moet zoveel doseren. En dat moment spuiten. Nu even niet, want morgen gaat het regenen. Dan spoelt het allemaal weer eraf. Mm -hmm. En vroeger was het zo: dan spoelden ze, spoelen het eraf. Dan, oh god, is er afgespoeld. Spuiten we maar opnieuw. Ja. En dat is allemaal. Achteruit. Maar daardoor is er, zit er dus minder op waarschijnlijk. In ja, taal. absoluut. Dus ja. dat gaat al heel goed. Maar ja, uh -huh. hebben we dan ook jarenlang gevaarlijke wijn gedronken? Omdat er te veel spul op zat? En we zitten nog steeds frank en vrij hier aan tafel. Dus het valt allemaal van weg. Ja, maar, maar dan hoeven we het er ook niet over te hebben. Als het niet echt gevaarlijk is, dan geeft het niets. Ja, ik wil wel weten of het echt, of niet echt gevaarlijk is. Dat vind ik toch wel prettig. Nee, maar heeft het nare bijwerking... Bedoel, het kan zijn dat we hier zitten, maar dat we wel, wel... bijvoorbeeld een grotere kans hebben op kanker. Ik noem maar iets. Of, of een of andere nare degeneratieve ziekte. Ja, dat willen wij niet. Is er niet. onderzoek gedaan naar de effecten van bestrijdingsmiddelen... op onze gezondheid? Bij voortduring wordt dat gedaan. En ja. wat is de conclusie daarvan? Maar dat zit niet alleen in wijn, hè? dat zit in tomaten. In, nee, maar in de wijn? In wortels, het is allemaal hetzelfde. Maar wat, wat doet het met product. u en mij dat wij, dat wij die beschrijvingsmiddelen? Want ik begrijp dat het soms wel nodig is, anders heb je helemaal geen druiven. Ja, kijk, ik ben maar, wat doet arts, het dus, ons... maar ik kan me voorstellen... als je dus gif drinkt, dat je daar niet van opknapt. <laughs> maar... Dat kunnen we ons ook voorstellen. Ja, ja. Daar, zit een daar zit een mogelijkheid daar in. Mensen in. kan een minimale hoeveelheid gif wel verdragen. Ik denk dat dat nou, is Daar probleem. is dus nu discussie over, omdat het instituut daar... dat zegt, van, nou, er zijn vastgestelde hoeveelheden die zijn toegestaan... maar die moeten omlaag. Nou, daar ben ik het altijd mee eens. Maar hoe minder gif, hoe beter. Dat, dat maar wat niet. zie jij om je heen? Want jij zegt dan van... ik gebruik zo minimaal mogelijk. Er zijn inmiddels wat betere aanwijzingen dan vroeger. De boeren om jou heen, houden die zich daar ook aan? Ja. Dan zie je dat ze ja. minder gebruiken dan dan dat ik ze... Ik zie in ieder geval mijn, mijn buren, die, die praat ik constant bij. van Jongens, hou nou eens op en, en kap er nou eens mee. Ze die luisteren luisteren niet. En die luisteren wel een klein beetje, oh, dus nee. dat gaat. Hoe komt dat? Uh, ja, omdat ze waarschijnlijk ook... Niet alleen door mijn zoetgevoelige stem, maar ook onder druk van de commercie. Je ziet natuurlijk dat, dat er is een, een toenemende tendens naar bioproducten. En dat zien zij ook, dus die willen er ook best in mee. Want is er controle op, op wat je gebruikt? Nee. Je kan doen wat je wil. Ja, maar heb je een label dan? Hebt u een label, dat u, u verkoopt bio-wijn en uw buurman niet? Ja. Hebt u bio-wijn op uw op... Nee, ik, ik wil geen label. Ik, heb wel, ik, ik kan een label erop plakken als ik zou willen, maar ik wil dat niet. Omdat het imago van biologische wijn is niet... Dat verkoopt Allereg. gewoon niet lekker. Nee, dat gaat ja. niet zo lekker. Maar dat is toch wel raar. Enerzijds willen wij als consumenten weten wat erin zit... maar dan bio we hebben we dan weer het idee van dat dat heel vies is. Nou ja, er zijn mensen die zijn er dol op. Maar het leeuwendeel van de, van de wijndrinkers... die denkt dat biologische wijn een beetje smaakt naar geiten. Of, of, ja, de geitenwolle sokken, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat, Uitgeperste dat geitenwolle sokken. Ja, dat is niet Goed, lekker. Nu krijg ik wel allemaal boze mail natuurlijk. Um, even nog over de oogst. Nou, als we erbij zeggen dat het niet klopt... Oh ja, dat is goed. Ja, dan is het weer goed. <laughs> Even <laughs> nog over de oogst, want de oogst in Frankrijk is niet zo goed, hè, dit jaar? Nee, de oogst in Frankrijk is uh, ronduit belabberd. Uh, daar staat tegenover dat de oogst in Nederland heel je goed je is. Ja, heel. hoorde ik ook. Ja, maar de Nederlandse wijn, daar is toch ook van de vraag of die nou, ja, nou wordt echt. beter, toch? Ja, wordt beter. beter. Met, met, met die toenemende globale verwarming. Wordt dat steeds beter. Ja. Dat is maar uh, is het ook een strop voor jou bijvoorbeeld dit jaar? Ja, wij zijn ongeveer 25% oogst uh, minder gaan wij. Uh, ja. dit ja. jaar. En dat geldt algemeen zo'n beetje? Ja, dat geval? denk ik wel. Ja. En dan zijn, zitten wij nog aan de boffende kant. Want in de Bourgogne bijvoorbeeld, nou, niet, misschien heb je die foto's gezien... Dat is in, daar hangt geen druif meer aan de struiken op sommige plekken. Dus dat is echt Maar de oogst is desastreus. minder, maar de kwaliteit van wat er overblijft is ook minder. Want soms heb je slechte zomers met hele lekkere wijnen. Nou, wat, wat je hier ziet gebeuren, is eigenlijk al uniek. Je vraagt aan een wijnboer wat voor oogstjaar het is... en dan zegt die wijnboer, die ik dus ben, van het is geen goed... Jaar. Dat gebeurt nooit. Wijnboeren zeggen altijd, het wordt ja. een fantastisch jaar. We hadden een historisch moment zojuist ja, hier. Dus, dit, ja. dus even eventjes wel, eventjes een monumentje. En als je een wijnboer vraagt, is de kwaliteit goed of slecht? Ja, dan gaat die wijnboer natuurlijk zeggen... Van, nou. Nog even over dat gif. Maar we hadden de hele bijzondere wijnboer, namelijk eentje die eerlijk was. Is de kwaliteit beter of slechter dan de jaren? Dat weet ik nog niet. Het is lastig te zeggen. Wij, wij gaan, uh, 12 oktober gaan we oogsten. Dus dan, okay. dan, dan zullen we dat weten. En minder gif, gaat dat snel gebeuren? Ja, absoluut. Okay. Ja, ja, dat leeft. En mensen willen niet dood, over het algemeen. Nee, nee over het algemeen niet. Nee. Hilje <laughs> nee. ja, Gort, dankjewel. Anja Fink schreef. Eh, volgde een jaar lang een VMBO-brugklas. En zat letterlijk achter in de klas. Ze schreef er het boek Van deze kinderen ga je houden over. En hoort er alles over na de klok van drie uur.